1 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De komende uren vooral paardensport, dressuur. De kuur op muziek. Met Ankie van Gunsven en Edward Gal. En het vervolg van De Tienkamp. En natuurlijk ook een nieuwe ronde van de Nieuws- en Sportquiz. Met Riepko Buikema uit Groningen. Nu het NOS-nieuws. Hier is Jan van der Putten. Zeker twintig overheidsinstellingen, bedrijven en universiteiten... zijn getroffen door een computervirus. Dat is bekendgemaakt door een gespecialiseerde afdeling... van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat virus, met de naam SASVIS, dook onder meer op... in computers van de gemeenten Den Bosch, Venlo, Weert en Borselen. Die problemen zijn inmiddels deels verholpen.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 In de sinai woestijn zijn opnieuw gevechten uitgebroken... tussen het Egyptische leger en militanten. Volgens de Egyptische televisie zijn de gevechten... bij een politiepost in de stad El Arish. Gisteren begon het leger een offensief tegen de militanten. In een dorp bij El Arish vielen toen meer dan 30 doden... bij een Egyptische luchtaanval. Die aanval was een reactie op een aanslag op een grenspost in Sinaï... waarbij zondag 16 Egyptische grenswachten omkwamen. Het Israëlische leger houdt de situatie in het grensgebied... nauwlettend in de gaten. Een medisch team uit Australië is geland op de Zuidpool... om iemand van een Amerikaanse onderzoeksbasis te evacueren. Hij of zij is ziek geworden en moet volgens een woordvoerder van de basis... zo snel mogelijk worden geopereerd. Wat die patiënt precies heeft, wordt om privacyredenen geheim gehouden. Op de Zuidpool is het hartje winter en het is bijna de hele dag donker. En om die reden landen er zelden vliegtuigen. Het vliegtuig wordt vanavond terugverwacht in Christchurch in Nieuw-Zeeland. De patiënt wordt daar dan in een ziekenhuis behandeld.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 Dat wilden we even kwijt. Dan het weer nog droog en vooral in het zuidwesten van het land zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen in de ochtend zonnig. Smiddags wolkenvelden en 21 graden. En in het weekend droog en zonnig. 23 graden op zaterdag. 26 op zondag. Hmm. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de knopen Prins Klausplein en Den Haag. Malieveld 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Goedemiddag, 15 medailles voor Nederland tot nu toe. En wie weet komt daar vanmiddag weer wat bij. Bijvoorbeeld op Greenwich Park bij de Dressuurruiters. Nu is de Nationale Cyberveiligheid. Hier zijn live vanuit Londen, Dione de Graaf en Jurgen van der Berg. U hoorde net al, zeker 20 instellingen zijn getroffen door het computervirus SASVIS. Dat heeft het Nationaal Cyber Security Centrum bekendgemaakt. Aard Jochem, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de afdelingshoofd van dat Cyber Security Centrum. Uh, u probeert de omvang van die problemen intussen een beetje in kaart te brengen. Wat is de laatste stand van zaken? Uh, nou, wij krijgen sinds gisteren meldingen van, uh, van, deze, van dit virus. En wat ons opviel was dat het ook uh, redelijk snel uh, toenam en bij verschillende organisaties uh, terechtkwam. De laatste stand van zaken is dat op dit moment duidelijk is dat het al vanaf dinsdag uh, verspreid wordt en dat op dit moment ergens tussen 10 en 20 organisaties getroffen zijn door, door dat virus. We hebben gisteren de burgemeester van Weert even aan de telefoon gehad. Daar was het aan de hand. Ik heb meerdere gemeenten gezien, maar u zegt het is veel breder. Hè? Het zijn niet alleen maar gemeentelijke instellingen. Nee, het zijn niet alleen gemeentelijke instellingen. Het uh, uh, zijn ook andere uh, overheidsinstellingen, onderzoeksinstellingen. En uh, ja, waar wij dan de meldingen van hebben gekregen. Uh, en we weten ook dat bij een aantal andere organisaties uh, hun klanten ook meldingen hebben gegeven. En dat zijn uh, verschillende organisaties. Ja. U mag niet zeggen wat voor organisaties dat zijn? Uh, nou, dat laat ik aan de organisaties zelf over om daar naar buiten uh, over mm. te gaan. Gaat het wel steeds om hetzelfde virus? Ja, wij hebben wel, uh, het, het is wel hetzelfde virus. Uh, het, het, het grijpt redelijk uh, uh, snel om zich heen. En dat komt omdat dit virus uh, nou, documenten besmet die gedeeld worden met, uh, met andere computers binnen een organisatie. En vandaar dat het redelijk uh, snel uh, um, uh, zich verspreidt. En er werd gisteren gesproken uh, over een, een Trojan Horse. Ja, die term komt wel eens vaker voorbij. Wat is dat precies voor virus? Nou, een Trojan Horse, dat is een, uh, een, een, een, een, een, een software wat in het geheim op een uh, computer wordt uh, geïnstalleerd. Meestal door een besmetting met, uh, uh, via de mail of via het uh, surfgedrag. Um, en zo'n Trojan Horse, die houdt zich over het algemeen uh, stilletjes en zorgt ervoor dat er een... Uh, ...toegang wordt verschaft door kwaadwillenden op, nou ja, op de computer die besmet is. Eh, logisch is om, om natuurlijk een goede virusscanner te installeren, lijkt me dan. Maar zelfs daar gaat dit virus omheen? Ja, dat klopt. Nou, dit virus is, werd in eerste instantie uh, niet of nauwelijks herkend door, uh, door antivirusproducten. Um, de, de bedrijven die die producten uh, maken, die hebben uh, hard gewerkt... ...en dat, die, die herkenbaarheid is inmiddels toegenomen... Um, dus hij wordt nu wel uh, herkend en er zijn inmiddels ook uh, mogelijkheden om de, de schade die dit virus toebrengt ook weer uh, ongedaan te maken. En wat adviseert u dus uh, bedrijven en instellingen die hiermee te maken hebben? Nou, de, de bedrijven die, die al getroffen zijn, um, die adviseren wij om, um, uh, ja, om het toch in zijn geheel, het is dus grootschalig aan te pakken, op te schonen. Uh, dat kan met die tools die door die antivirusleveranciers uh, worden geloof, uh, uh, geleverd en ook door... Het uh, Nederlands bedrijf Surfride heeft uh, samen met Fox IT een, uh, een tool ontwikkeld. Uh, die kan gebruikt worden om de documenten weer um, uh, beschikbaar te maken. Um, ja, en vervolgens moeten de, de besmette pc's opgezocht worden en, uh, en geschoond worden. Zodat uh, de besmetting niet doorgaat en dat je in een soort cyclus belandt van. ...opschonen en weer, hmm. uh, weer besmetten. Nou zitten er ook dus openbare instellingen bij, zoals gemeenten. Die sturen zelf ook wel mailtjes uit naar, naar ons, gewoon de burgers. Ja. Is, het, is er kans op dat dit zich steeds verder verspreidt eigenlijk? Nou, niet, uh, nee. niet via de, de mail. Um, we hebben um, gezien dat, dat dit virus zich uh, verspreidt via een, uh, een al bestaand uh, botnet van, van, een, van een Trojan... Um, en niet via mailberichten. Dus het, het, het gaat met name nu bedrijven die, uh, die, die, die geraakt zijn... daar verspreidt het virus zich vooral via de, uh, de, de documenten... die op de netwerkschijven staan, maar niet via de mail. Nee, goed. Dank voor uh, de laatste uitleg hierover. Aard Jochem, afdelingshoofd van het Cybersecurity Centrum. In de Olympische Tienkamp presteren de Nederlanders teleurstellend. Ingmar Vos staat negende, Ilco S. Nicolaas elfde. De Belg Hans van Alve doet het verrassend goed. Hij staat in de tussenstand vijfde. Voor ons is hij uh, ja, toch wel de grote onbekende. Gio Lippens ging op onderzoek uit en trof een Vlaamse collega. Wie is Hans van Alve? Goeie vraag. Uh, Hans van Alve is een uh, sympathieke Belg... die momenteel het uh, zeer goed doet uh, in de Tienkamp medaille rijp is zoals wij dat zeggen. Heeft hij echt helemaal geen Nederlandse roots? Nee, het lijkt misschien wel zo. He. Hij is eigenlijk afkomstig van, van Weelde bij, bij Turnhout in België. En dat is toch in de richting van uh, de Nederlandse grens. Dus misschien bij zijn voorvaderen dat er toch wel ergens een uh, Nederlander tussen zit. Maar het is een echte Belg ook. Want je weet hoe dat bij ons gaat. Hè? Als je ook maar een beetje Nederlands bloed in de aderen heeft, dan ineens hmm. is het een halve Nederlander. Absoluut, zo gaat het. Maar ik denk dat, dat jullie al genoeg medailles uh, gewonnen hebben op deze Spelen. Dus uh, laat het nu maar een echte Belg zijn. En hopelijk uh, kan hij het morgen afmaken en, en pakt hij zilver op brons. De coach van Hans van Alven, want daar zijn we naar op zoek. Dat is Wim van der Ven, niet geheel toevallig ook nog eens een keer de coach van Tia Hellenbout. Dan nou hadden wij ons hier allemaal verheugd op een prachtig duel tussen Elko Sint-Nicolaas en Hans van Alfen, De Nederlander tegen de Belg, om de vierde, vijfde plaats. Maar ja, Sint-Nicolaas die gooit erg slecht met discuswerpen, dus die ligt op achterstand. Ja inderdaad, Elko heeft een beetje moeite vandaag om in het goede ritme te komen, heb ik de indruk. Ik denk dat hij een klein beetje ontgoocheld was na de eerste dag. En dat hij dan meedraagt nu in de tweede dag, zijn horde en zijn discus waren niet helemaal... Uh... Uh, op zijn niveau zal ik maar zeggen. Dus ik vrees dat de achterstand wel een beetje uh, groot geworden is. Maar ik hoop toch nog dat hij de volgende drie proeven zich uh, goed kan herpakken. En dat hij het beste ervan maakt. Want de Olympische Spelen maar één keer om de vier jaar. En dan moet je toch wel proberen het uit de, uit de kant te halen. Bij ons kent het grote publiek, kent Ilkos en Nicolaas, Hans van Alve kennen ze niet. Et ja, een zuiderbuur. Ja, inderdaad. Um, maar Ilko is ook al ietsje langer denk ik, aan, aan de top. Want hij is natuurlijk al vice-Europees kampioen geworden in 2010. Um, Hans die stond ietsje meer in de schaduw. En die heeft eigenlijk dit jaar een mooie stap voorwaarts uh, gezet. En uh, met guts te winnen, vlak voor Elko, is hij natuurlijk vooral bij ons in België al bekend geworden. Maar ik kan wel aannemen dat het in Nederland nog niet zo'n bekende naam is. Wat is het voor het leed? Een heel rustige jongen, um, dat heeft hij vandaag ook weer bewezen in een discuswerp, waar hij de eerste poging nul was, maar dan toch een uh, mooie 48er uh, uit de mouschut. Uh, en ik hoop dat hij die rust kan bewaren, want ja, het gaat zo langzaam maar zeker spannender en spannender worden. En dan is uh, ontspanning net de factor om uh, het verschil te maken. Is het een man ook voor de toekomst? Is het een potentieel olympisch kampioen? <laughs> nee, dat denk ik helemaal niet. Uh, mijn hand is al 30 ondertussen. Uh, ik denk dat hij op zijn hoogtepunt, uh, op zijn sterkste zit op het ogenblik. En uh, na dit jaar kijken we wel even, en misschien dat we gewoon van jaar tot jaar verder doen. Maar als je 8500 waard bent en het hopelijk hier ook nog ergens uh, terug in die buurt kan komen, kan presteren ja dan kan je de volgende jaar nog, nog een mannetje staan wij zijn altijd op zoek naar mensen met nederlands bloed hè? Chorandi Martina van de Antillen, ja. loop voor Nederland uh, heeft Hans van Alphen niet ergens een klein beetje Nederlandse voorouders? toch wel hoor ja de naam doet het waarschijnlijk al vermoeden uh, ik dacht dat ik mij goed uh, herinner dat het uh, via zijn vader uh, kant uh, toch wel ergens uh, Nederlandse roots zijn dus, moet wel met zo'n naam <laughs> ja inderdaad de naam uh, zegt al veel hè? maar het duel is gestreden hè? die komt hier niet meer bij, hoewel Polstok hoog springen, ja. je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit in Tienkamp. Um, dat kan nog van alles gebeuren, er zijn ook drie proeven. Polstok is niet makkelijk, um, ook speerwerpen. Als je er eentje goed treft, dan vliegt hij soms drie, vier meter verder. Dat maakt een heel aantal punten verschil, dus never say never. Maar um, op dit ogenblik liggen de kaarten denk ik iets beter voor Hans als voor, uh, voor Eelco. In het atletiekstadion, België Nederland, op dit moment nog even 1-0. Um, ja, maar ik denk niet dat we het zo eng moeten bekijken. Uh, we proberen gewoon... Uh, voor het internationaal publiek hier zo goed mogelijk voor de dag te komen. Jullie hebben al met Shirendy een hele mooie prestatie afgeleverd. Onze twee Borlees hebben al een visitekaartje afgegeven. En nu staan de Tienkampers en zaterdag aan, aan Tia om, om te bewijzen dat ze hier een mannetje kunnen staan. En zowel jullie als wij hebben nog een aflossingsploeg in de running. Dus laat ons hopen dat ook zij zich kwalificeren voor de finale. Dat was de trainer van Hans van Alve. Wanhopig op zoek naar Nederlandse roots. En als je maar lang genoeg doorvraagt, we blijven hem vanaf nu heel goed volgen. I love the way you love to live. You love life. Your inspiration. I love the way that you give.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 We zitten er helemaal in. Happiness was dat, van de Pointer Sisters. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws en Sportvis. En die spelen we vandaag met Rico Buikema. Hij is 32 jaar, komt uit Groningen. Riepko, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. In de studio in Hilversum uh, werkt bij de Rijksuniversiteit Groningen. Wat doe je daar precies? Ik ben communicatie medewerker. En uh, welke communicatietruc ben je het meest trots op van de afgelopen tijd? <laughs> uh, op onze social media uh, activiteiten. Ja? Ja, dat, ja. Die, uh, ja, dat gaat goed. De rug wordt in de vaart der volker opgestoten via de sociale media. Ja, daar ontkom je niet aan tegenwoordig, hè? Nou, ja, nou heel goed. Uh, dat betekent dat je het nieuws vast ook wel een beetje volgt. Uh, ik hoop niet alleen maar op die sociale media, want het uh, wil nog wel eens niet kloppen. Uh, we gaan kijken of dat uh, ook dat, uh, of dat beklijft. Uh, 80 punten, dat is de te kloppen scoren. Daar moet je overheen. Daar komen ja. ze, de factor. Cliëntenbelang Amsterdam maakt zich zorgen over het benaderen van incontinentiepatiënten. Veel apotheken hebben het benaderen van de patiënten nu uitbesteed. De Amsterdamse belangorganisatie van Patiënten en Chronisch Zieken zet daar vraagtekens bij. Urineverlies verlies is een privézaak. Ja, opmerkelijk nieuws. Een fabrikant van incontinentiemateriaal gaat gebruikers eens opbellen... om te vragen hoeveel materiaal ze gebruiken. Zo hopen verzekeraars te bepalen hoeveel er daadwerkelijk nodig is... en of er op bezuinigd kan worden. Vraag 1. Daar komt hij. Hoe heet de fabrikant die de patiënten zelf belt? Tena. Dat is uh, correct. Dat is wel uh, nieuw dat een fabrikant zich zo direct met patiënten bemoeit. Vraag 2. Het onderzoek gebeurt in de opdracht van een zorgverzekeraar. Welke is dat? Achmea. Dat is goed. Sinds 1 juli maken ze gebruik van een zogeheten gebruikersprofiel. En daar hoort dit onderzoek bij. Gaan we naar de eerste sportvraag van vandaag. Vraag nummer drie. Hockeyster Ellen Hoog schoot Nederland gisteren in de shootout door naar de finale. Maar de echte heldin was natuurlijk de Nederlandse kiepster. Die maar liefst drie ballen stopte van Nieuw-Zeeland. Hoe heet de kiepster van de Nederlandse hockeyvrouwen? Joyce Sonbroek. Jazeker, Joyce zit sinds 2010 bij het Nederlands team en uh, ondertussen studeert ze ook geneeskunde. Vraag 4, de Amerikaanse beachvolleyballers Carrie Walsh en Misty May Trenner... die wonnen gisteren Olympisch Goud voor de hoeveelste keer deden ze dat? Derde keer. Ja, ook dat is goed, ze won ook al in Athene en Peking. Dan gaan naar vraag 4. Daar hoort een fragment bij. Wie is hier het woord? Ja, ik had uh, denk ik in de barrage een vlotte ronde. Niet helemaal uh, alles of niets uh, gereden, maar hij moest uh, toch echt risico gaan nemen. En, uh, oké, okay, ja, ik kreeg, kreeg daar een foto op de laatste. keer. Okay, dat was, ja, dat, dat was, uh, ja, geluk aan mijn kant. Zegt u maar. Gerko op? Schreuder. Ja, Gerko Schreuder won gisteren zilver bij de springruiter. Ze had ook al een zilveren plak uit de Landenwedstrijd. Het is dus goed. Vraag 6, het paard waar Gerko op reed. Londen is eigendom van een vastgoedbedrijf dat nu in financiële moeilijkheden verkeert. Hoe heet dat bedrijf? Eurocommerce. En dat is goed. De oh. eigenaar van dat bedrijf is opgepakt voor uh, valsheid in geschriften. En het had weinig gescheeld of Gerkel had niet met Londen mee kunnen doen aan de Spelen. Leek zelf wel verbaasd dat het goed ja, was. Ja, het was een kleine gok, ja. Ja, goed gokt En uh, 100% scoren tot nu toe. Gaan we naar vraag 7. Kunnen dus nog vier punten bij. Je krijgt uh, aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is dus, wie bedoelen wij... Uh, stop zeggen, als, uh, als je het antwoord denkt te weten, krijgt je uh, geen herkansing. Dus wel even goed nadenken. We zoeken vandaag een persoon. 4. Ik bemoei me overal mee. 3. Het nieuws is van mij. Stop, um, Rupert Murdoch. Voor twee punten zou de aanwijzing zijn geweest: Ik ben geboren in Australië, maar nu ben ik Amerikaan. En voor één punt. Ik heb voor bijna één miljard de rechten gekocht van de Eredivisie. Het antwoord is inderdaad Rupert Murdoch. Het is uh, uh, vrij goed. Ja, uh, heel goed gespeeld zelfs. Negen komen we op, factor. Dus uh, daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen in deel twee van de quiz. Wow.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 comes around again, I say only rainbows after rain, the sun will always come again, and it's a circle, circle circling. Die grammar, keep your head up. We gaan door met de nieuws- en sportquiz. De kandidaat van vandaag heet Riepko Buikema. Hij is 32 jaar en komt uit Groningen. Scoorde zojuist factor 9. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. En Dat betekent dat er in ieder geval 9 vragen goed moeten zijn, uh, Riepko, want dan kom je over de 80 heen. Ja, duidelijk. Maar meer is nog beter, want er komen nog een paar kandidaten voorbij. We spelen de quiz deze week nog tot en met zondag. Uh, dus die moet je ook verslaan. Dus hoe hoger je inzet, hoe beter natuurlijk. We gaan we proberen. Je kent het procedé, 90 seconden de tijd. Wij proberen zo snel mogelijk die vragen te stellen. Jij geeft het antwoord of je zegt pas. En de vraag moet wel helemaal gesteld worden. Ah, Goed, word. ja. daar komen ze. De nieuws en sportquiz. Welke Nederlandse renner won gisteren de derde etappe van de Eneco Tour? Bos. Is goed. Welke snelweg is urenlang afgesloten geweest na een ongeval met een LPG-truck? A2. Dat is de A15. Welke Nederlandse sprinter moest gisteren geblesseerd opgeven in de halve finale 110 meter horde? Sedok. Is goed. Hoe heet de Duitse onderzoeksjournalist die nu zelf de belasting blijkt te hebben ontdoken? Wolfram. Koente Walraaf is het. Oh in welk land wordt komende zaterdag voor het eerst een boeddhistisch homohuwelijk gesloten? India. Taiwan. Welke Nederlandse voetballer scoorde gisteren twee keer voor de Turkse club Badje? Dirk Kuyt. Dat is goed. Wetenschappers uit Wageningen hebben opgeroepen om wat in te sturen... voor onderzoek naar resistentie tegen rattengif. Rattenkeutels. en keutels. Dat is goed. Hoe heet de Britse acteur die gisteren maakte dat hij met pensioen gaat? Pas. Bob Hoskins. De scoetje uit welke Friese plaats versloeg gisteren verrassend de gedoodverfde winnaar Sneek? Jouden. Dat is goed. Nederlandse voedsel- en warenautoriteit heeft fraude ontdekt in de handel van welk soort vlees? Paardenvlees. Goed. Een rechter van de rechtbank in welke plaats is gevraagd omdat hij te grappig was bij een echtscheidingszaak? Maastricht is goed. In Park Sonsbeek in Arno is wat voor soort slang aangetroffen. Python. Goed. Een baanwielrenner uit welk land is van de Spelen weggestuurd nadat hij dronken uit een nachtclub moest worden gedragen. België. Ja, Regisseur Paul Verhoef is niet tevreden met de remake van welke film? Total Recall. Is goed. Total Recall. Zat nog net in de klap, dus die tellen we zeker mee. Uh, en dan kom je op 10 uh, vragen goed. Ja, en dat Mooi. betekent 90. En dat betekent dat je aan de leiding gaat. Helemaal goed. Leuk. Fijne. Zeker. Dat dacht ik wel. Ja, 90 is de kloppen scoren vanaf nu. En we gaan kijken of daar de komende dagen nog mensen overheen komen. Zo niet, dan win je 300 euro. Nu het normale prijzenpakket. Namelijk twee kaarten voor beeld en geluid. Hoe vaak zou ik dat al gezegd hebben? <laughs> um, en dan ben ik nog... Oh ja, en het boek van andere tijden sport natuurlijk. Ja, ook leuk. Ja, dat krijg je in ieder geval mee. Um, wie weet spreken we elkaar zondag. Oké, okay, nou, ik hoop het. En voor nu een mooie dag, Riepko. Ja, jullie ook. Veel plezier hoi, met de uitzending. Hoi. hoi. Dank je. Zullen we even samen doen?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 Ron Sexsmith, zo heet deze meneer, een get in line. Er is een einde gekomen aan de soap rond de overgang van Zakaria Labiat van PSV naar Sporting Portugal. De clubs bereikten na maanden van onderhandelen overeenstemming over zijn transfer naar Portugal. Labiat werd in juli al gepresenteerd door Sporting. Hij beweerde transfer te zijn, terwijl PSV claimde dat het contract nog doorliep tot 2014. PSV heeft het contract nu ontbonden en krijgt daarvoor een transfersom van de Portugezen. Dat is het laatste sportnieuws. Er is meer gebeurd in deze wereld. Daarover wordt u nu bij gepraat door Jan van de Putten. Nog meer sportnieuws. Het topsportklimaat in Nederland gaat achteruit... vergeleken met andere landen. Blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht... in opdracht van sportkoepel NOC NSF en het ministerie van VWS. Voor dat onderzoek is gesproken met een groot aantal topsporters... topcoaches en technisch directeuren. Atleten willen ondersteund worden door de beste mensen... maar veel van hen vinden dat ze daar nu te weinig ruimte voor krijgen. Apothekers mogen geen patiëntengegevens aan bedrijven verstrekken, dat zegt minister Schippers, na aanleiding van berichten dat fabrikant Tena patiënten benadert om erachter te komen hoeveel incontinentie incontinentiemateriaal ze nodig hebben. Apothekers moeten zich houden aan de privacywetten, zegt Schippers. De KLM heeft een aantal uren last gehad van een computerstoring. Daardoor konden passagiers niet thuis inchecken. En die storing leidde tot vertragingen op Schiphol. De luchthaven liet ook andere maatschappijen later vertrekken... om opstoppingen te voorkomen. En 10 tot 20 gemeenten, overheidsinstellingen, bedrijven en universiteiten hebben last van een computervirus. Dat is bekendgemaakt door een gespecialiseerde afdeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat virus met de naam SASFIS dook onder meer op in computers van de gemeenten Den Bosch, Venlo, Weert en Borselen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Er was een aanrijding op de A28. Amersfoort richting Utrecht. Alle rijschokken zijn weer open. Tussen Leusden en Knopend Hoeverlaken nog 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Nederlandse vrijwilligers hebben samen met Kerken allerlei sportactiviteiten georganiseerd in achterstandswijken van Londen. Eerst ons dagelijks brood. Uh, uw volkoren meer granen en die worden duurder. Bakkers verwachten dat de broodprijs in de komende weken met 5 tot 10 cent gaat stijgen. Jos de Notte, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van de Nederlandse Brood- en ondernemersvereniging. Waar komt die prijsstijging vandaan? Uh, helaas hebben we dit jaar te maken met een tegenvallende oogst in Amerika. En daar komt eigenlijk het meeste graan dat wij hier in Nederland verwerken. Dat komt ook daar vandaan. En uh, ja, door de grote droogte is er gewoon veel minder graan op de markt als dat er gebruikelijk is. En dat is uh, reden nummer 1. Ja, en op het moment dat er natuurlijk minder graan is... En uh, er is vraag, dan, uh, dan stijgt de prijs. Ja, uh, en, en duiken daar onmiddellijk speculanten in natuurlijk, die daar weer brood in zien. Ha, ha, ha, ha. <lacht> Leuk, ja. Die was duidelijk. <lacht> ja, maar dat is uh, toch ja, zo? Kijk, dat kun je niet voorkomen. Ik denk dat dat altijd zo is, en op het moment dat er, uh, dat er een krapte is in welke grondstof dan ook, dan zijn er natuurlijk altijd mensen die uh, proberen om daar geld aan te verdienen. En ja, dat kan, maar dat is zeker niet de voornaamste oorzaak. Nee. Uh, de oorzaak ligt in eerste instantie ligt die gewoon bij een te tegenvallende oogst. Ja, en 10 cent in een paar weken, is dat ooit eerder voorgekomen, zoveel? Ja, we hebben drie jaar geleden eigenlijk met hetzelfde te maken gehad. Toen hadden we alleen aan de andere kant van de wereld hadden we toen een, een slechte oogst. Uh, maar dat is eigenlijk uh, drie jaar geleden wat laatst gebeurd: dat we echt te maken hadden met zo'n tegenvallende oogst, dat we deze uh, prijsveiling krijgen. Ja. En wordt al het brood dan ook onmiddellijk duurder? Of zit er nog verschil in? Nee, hoeft zeker niet. Kijk, als we nou kijken naar een groot brood, dus naar nou over een 800 grams brood, dan hebben we het over 5 tot 10 cent. En op het moment uh, ja, dat je daar een, een, een, een kleiner broodje hebt, dus een eenpersoonsbroodje, ja, dan zal het, het verschil zal minimaal gaan worden. En de vraag is dan of dat een bakker daardoor gaat berekenen. Hmm. Daar, daar denk ik bijna van niet. Wat verwacht u nou voor de langere termijn? Daar ga ik speculeren, als ik dat zou zeggen. Dus ik verwacht... Uh, in ieder geval naar het jaar 2013 toe verwacht ik geen uh, prijsverlaging, eerder nog een, een lichte stijging. En uh, ja, wat er daarna gaat komen, uh, als je kijkt naar de totale grondstoffenmarkt, is het zeker niet zo dat er natuurlijk een, uh, een overschot aan grondstoffen zal zijn. Dus of dat die weer uh, zal gaan zakken, uh, ja, dan denk ik echt aan het speculeren. Het zal eerder oplopen uh, als ik u zo beluister, dan, dan dat het weer naar beneden gaat. En, en, da, en dat betekent dat iedereen daar dus mee te maken krijgt, want iedereen haalt daar uh, bij de bakker of, of bij de supermarkt desnoods zijn broodje elke dag. Ja, dat klopt, maar ja, er zitten veel meer producten. Hè. Kijk, Als we kijken naar pasta bijvoorbeeld, daar uh, is ook het, het hoog uh, en meel en bloem is daaruit. En, uh, ja, op het moment dat je nou zegt, van de, de consument die krijgt daar last van, dan, uh, dan heeft hij daar gelijk in. Als ik echt kijk naar de totale consumptie van wat iemand op een dag consumeert, hebben we het over 1% van het totaal, is daarin brood. Dus daar valt dan weer reuze mee. Ja, maar uh, mensen zullen het toch niet helemaal begrijpen. Dus in die zin is het handig dat u het inderdaad nu even uitlegt waar het dan precies vandaan komt. Uh, wat ik net zeg, de prijs zoals die nu is, en we hebben het nu over een oplopende markt waar dat de, graanprijzen, dus heb ik over de graanprijzen 20 tot 30 procent duurder zijn als dat ze een maand geleden waren. En uh, daar komt die stijging vandaan. Ja, Als ik naga ja. dat er ongeveer een uh, 500-600 gram uh, meel in een brood zit, en we pakken daar dan die uh, 20% overheen. Als ik minimaal 15 pak, dan zit ik op 5, 5 cent uh, grondstoffenstijging. Ja, daarmee is dus verklaard dat uh, de broodprijzen de komende tijd gaan uh, stijgen. Dank voor de uitleg, Jos Den Otter. Hij is van de Nederlandse Brood- en Bankette Banketbakkersondernemersvereniging. De Radio 1 Sportzomerbus. En die Sportzomerbus is van Kampen doorgereden naar Meppel. Want het is vandaag geen normale donderdag, maar een heuse Meppeler donderdag. En Mark Robin Visser die gaat uitzoeken wat dat inhoudt. Nou, ik, ik heb al één ding wil ik even heel duidelijk van tevoren zeggen... voordat daar misverstanden over bestaan. Want het ligt hier in Meppel heel gevoelig, heb ik net gehoord. Het is geen braderie. Dat woord mag je okay. hier absoluut niet gebruiken, want anders krijg je, krijg je problemen. Dat vinden ze hier een heel naar woord. Maar wat Meppel Donderdag Meppeldag dan wel is, dat willen we natuurlijk uh, eventjes weten. En daarom is Edwin Knol hier, die is bestuurslid. Er is zelfs een bestuur van Meppel Donderdag Meppeldag Dag. dag. Donderdag? Ja, zeker. Het is een bestuur ja. van Donderdag Meppeldag. En dit is dus geen braderie? Nee, het is absoluut geen. geen braderie. Waarom is het geen braderie? Wij willen geen uh, geshop langs kraampjes. Wij zijn sterk in zes thema's. Zes donderdagen achter elkaar, ja? elke keer een thema. Uh, uit oogpunt van van marketing. het trekken naar de binnenstad... voor nou, ondernemers, voor horeca. Maar wat is het verschil tussen een braderie en Donderdag Meppeldag? Een braderie is volgens ons veel kraampjes. Ja, die zie ik hier ook wel. Ja, maar dat zijn de kraampjes van hun eigen ondernemers... Van de winkels hier in Meppels. Van de winkelcellen. Geen marktkooplui zoals nee, we in Kampen vanmorgen nee, hebben gezien. Geen ambulante handel en geen uh, uh, veel van hetzelfde. Geen veel van hetzelfde. Dus geen hamburgertenten, geen t-shirts, niet dat soort ja. artikelen. U heeft ook een speciaal shirt aan. Donderdag Meppeldag staat erop. Ja, speciaal voor de herkenbaarheid. Nou, u bent ze fel groen dus dat is duidelijk. Speciaal ook voor de mensen, ondanks dat ze hun informatie kunnen opzoeken... Ja. willen we ook ze, uh, een aanspreekpunt kunnen ja. zijn. Er worden hier zo'n 30.000 mensen verwacht. En als ik om me heen kijk hier in gaan jullie dat halen. Want je kunt in de winkelstraten al over de hoofden lopen. En het is hier erg mooi weer. Nog iemand die opvalt, en tussen twee haakjes. Dit is geen braderie... Even voor nee. de duidelijkheid, voor de mensen die net inschakelen. Er staat hier een meneer tegenover mij, en ik, ik had hem al beledigd... want ik dacht even aan Zwarte Piet, omdat hij zo'n mooi fluwelen pak aan heeft. Ja. Met een mooie hoed, met een, ja. met een veer erop. Ja. Maar u bent geen Zwarte Piet. Nee, ik ben uh, Jan. Noem, noem mij maar Jan. Ja. Hè, Jan, de... geen braderie nee, Vos. Absoluut niet, Jan Vos. En ik ben de stadsomroeper van Meppel. En wat heeft u in uw hand? Laat hem maar even horen. De ja. we moeten even melden, u kunt het niet zien. Maar de baard van Jan is zojuist van zijn kin gevallen. Ja, ik, ik wist dat het radio was. Dus ik ja, dacht dus wel. Dan ja, vertel ik het maar even. even. Ja, dat is goed. Zit nog ja. helemaal onder de Maar u heeft ja. hem nog wel, de baard. Ja, u u eens, ik, weet, ik ga zo terug naar de geven. Ik heb allemaal plaksel op uw kin. Ja, ik weet het. Ik, ik voel me ook hoogst ongemakkelijk op dit moment. Dat mag u best wel. Wat weten. doet u als stadsomroeper? U ja. vermaakt de mensen. Uh, ik ben een, ja, een, een een vorm van de entertainers, denk ik hier. Nou, entertain mij en, uh, is. Nou, ik, ik zal ik u dan even een heel klein stukje we vertellen van vandaag ja, de, de boeren en de burgers en de mokummers. Ja, dan zeg ik ondertussen nog even één keer dat het hier geen braderie is. Nee. En vandaag is het weer de traditionele Amsterdamse dag. Artiesten brengen nu tot vijf uur muziek met een tranen en een lach. En al die fantastische artiesten met hun mokumse muziek... dat wordt weer een onvergetelijke dag voor ons gezellige publiek. En ik sluit dan even af, he, want dit hele verhaal dat kan natuurlijk niet. Ja. Gezelligheid en gastvrijheid gaan weer hand in hand. En daarmee is Meppel vandaag weer de leukste stad van Nederland. Zo, zeg dat het voort. We, zegt het voort. Nou, bij deze dus, een van de 23 evenementen, ik zal het geen braderie noemen nog een keer meneer Knol. Maar we hebben in Kampen gehoord, het gaat economisch wat moeilijker. Die braderie daar in kamp, of dat evenement daar, is ook wat minder. Er zijn wat minder dingen te doen. Ja. Hoe is dat hier in Meppel? Nou, daar hebben wij ook last van. We hebben ja? een, met, met name in sponsoring en in bijdrages van, van andere partijen... hebben wij gewoon moeite om het geld weer binnen te krijgen. Ja. Want aan het begin van, het, uh, van de start van de op, hebben we nog 10% minder budget. 10%? Oké. Okay. Ja, alleen, je maakt het, het maakt dat je zelf wat creatiever wordt. Je gaat het zoeken in, in, in andere activiteiten. En je, wordt, ja, je, je, gaat, je gaat gewoon beter afstemmen met elkaar. Ja, oké, okay, dat klinkt heel mooi. Maar jullie hebben bijvoorbeeld het thema vandaag is Jordaan. Hè? Amsterdamse Jordaan. Je hoort de muziek op de achtergrond. Ja. Uh, maar dan, dat kost geld. Dat kost geld, maar uh, de Amsterdammers en de Jordanezen zijn zo uh, uh, in hun sas hier... dat als we oh, ja? er 30 op papier hebben, we komen er 40 en we zingen er ook 40. Dus, oh, ja? dus die 25% hebben wij ook weer in de, in de, in de tas zitten. Dus we hebben extra uh, artiesten zonder dat we erom vragen. Maar dat wordt het liefdewerk. Dan wordt het liefdewerk, maar dat geeft ook wel een beetje aan de gastvrijheid van Meppel. Door, ja. door te zeggen van, ik, ik kom hier graag en ik wil hier graag zingen. En jullie halen dus die Amsterdammers allemaal hier naartoe? Ja, we hebben goede contacten met Café de Jordaan en de, ba en de barderij. En ja. die zeggen van, wij willen heel graag, uh, heel graag zingen hier. Dus netwerken? Netwerken. En maar u als stadsomroeper moet natuurlijk, uh, voor niks gaat de zon op. Nou, ik uh, ben blij met de, de consumptiebonnen die ik krijg. Oh, ik dit, uh, je wordt in Natura betaald. Ik word in Natura betaald, maar dat is voldoende. En ik denk ook dat dat een van de sterke punten is... Uh, van het hele feestelijk gebeuren hier. Er staan zoveel vrijwilligers klaar... die echt voor nop zeg maar, hun inzet doen... en dan komen we tot zo'n fantastisch resultaat. Dus je moet niet alleen creatief zijn, maar er moeten ook mensen zijn... die, zeg maar, een vrije dag nemen of wat dan ook om dit te gaan doen. Die het dragen. Die het dragen, ja. De vrijwilligers zijn het, het cement, hè, zeggen ze wel eens. Hè, maar dat is ook zo. Ja, absoluut. Zeker weten. En daar hebben we er heel veel van. Ik krijg helemaal een warm gevoel van binnen. Dat is, dat is hartstikke mooi. En wij ook. Van ja? het evenement. Gaat het goed, ja. En van die 30.000 mensen vandaag. En vorige week hadden we er 25.000. En we hebben er nog twee te gaan. Ja, want het is elke donderdag. De komende twee donderdagen. Ook nog voor de ja. mensen die nu luisteren. En denken, ik wil ook wel eens een keer naar geen braderie. Nee. En ik wil Dan moet je naar de dag van de lach volgende week. Of de dag van de lach. Of Modern Lifestyle met de laatste. En dan hebben we om vier uur LA De Voices gratis toegang. Ik ga nog een rondje lopen. Ik vind het gezellig. Veel plezier. Ik dank u hartelijk. U meneer Stadsomroep ook. Ga uw baard omplakken. Ja, graag gedaan. Ik zou zo zeggen, zegt het voort. Zeg het voort. En de groeten uit Meppel. Terug naar Londen. Dag.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 Hard to get back, just to form a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I always remember you like a child girl. You know, I've seen a lot of. Dit is al heel vaak gedaan. Dit was de uitvoering uit 1994 van de groep Mr. Big. Zo'n uh, 60 Nederlandse vrijwilligers van de organisatie Athletes in Action zijn afgelopen week in Londen de straten opgegaan om te sporten met de Londense jeugd. De Britse regering kan op straat rekenen op forse kritiek vanwege bezuinigingen op uh, sportonderwijs. Maar deze organisatie investeert juist samen met de lokale kerkgemeenschappen in Londen, ze investeren in sportactiviteiten voor de jeugd gratis. En voor niets. Wat drijft hen? Bij ons in de studio zit uh, Michiel Keits, coördinator van Athletes in Action in Londen. Goed dat je er bent, Michiel. Uh, 60 Nederlandse jongeren, drie weken uh, in hun zomervakantie, denk ik. Hier uh, in Londen, sporten met Londense jeugd. Waar, waar is het idee begonnen? Uh, het idee is uh, een paar jaar geleden begonnen. In, uh, ik denk in augustus 2010. Toen we bezig waren met onzezelfde soort outreach in Afrika... En uh, wij doen elke twee jaar een soort uh, grote outreach rondom een groot uh, um, evenement. Mm -hmm. Dus twee jaar geleden was dat de wereldkampioenschappen. En dit jaar is het, uh, is het uh, ja, Londen de grote steden in Europa. En ook specifiek de Olympische, Olympische stad. Maar uh, het, het, daar is het idee begonnen bij onze leiders. En uh, ik ben eigenlijk pas sinds vorig jaar oktober ingeschakeld als, als coördinator. Ja. En uh, wat ons eigenlijk dreef was... Um, ja, de gezichten achter, achter de, achter de, of de mensen achter de, de grote steden. Want als je puur naar alleen kijkt naar de grote stad, kijkt heel veel mensen naar, naar de winst of naar het aantal banen. Maar eigenlijk gaat het allemaal om mensen. En wat, wat ons trof is dat heel veel mensen eigenlijk um, in grote stad als Londen gewoon nog op straat leven, of, of, of bijna geen baan hebben of geen, geen toekomstperspectief hebben. En dat is eigenlijk wat ons, uh, wat ons ja. drijft. Ja, want dat is iets wat je uh, je goed kan voorstellen in Afrika. En misschien bij Londen iets minder snel uh, denkt. Ja, dat, de, he, dat, daar, dat daar armoede is, natuurlijk weten we dat wel, maar op straat leven. En dat het ook nodig is om daar de straat op te gaan en dus mensen bij elkaar te brengen. Ja, klopt. Ik, ik woon zelf in, in Tower Hamlets. Dat is een wijk uh, tussen de Stratford, waar het Olympisch dorp is, en de, en de City mm -hmm. van Londen. En dat is eigenlijk de wijk met de grootste kindarmoede in heel Engeland. En dus is kindarmoede wel een relatief begrip. Maar deze kinderen hebben over het algemeen geen geld om bijvoorbeeld naar een sportvereniging te gaan. Of hebben geen, geen andere, ja, hebben wel elke, elke dag een maaltijd, maar ze leven met heel veel mensen in een klein huis. En, en dat is eigenlijk de relatieve armoede die er is. Die je misschien helemaal niet ziet als je aan een stad als Londen denkt. Maar specifiek voor deze mensen willen maar, maar we, we je, wel eens... heb je daar al? Je hebt daar heel veel rondgelopen, neem ik aan. Ja. Um, is dat dan inderdaad wat je, wat je ziet? Uh, echt armoede? Nou, echt armoede is lastig, want, want het zijn gewoon... Geklede mensen en, en ze zien er gewoon wel de voet uit. Maar je spreekt, maar, met ze, maar je spreekt en... mensen en dan hoor je wel echt het verhaal van, van die gasten. En dat is eigenlijk de geestelijke armoede die ik het zou willen ja. noemen. Want ja. de, de organisatie van de Spelen, vlachte natuurlijk heel erg mee. Die wijk die jij noemt, hè, dat Stratford. En, en uh, nou ja, wij, wij zitten hier een eentje verderop, uh, uh, Muswell Hill. Uh, dat zijn wijken die van origine niet, niet. Nou ja, dat zijn niet de rijkste wijken. En maar, men zegt nu juist van ja, door die Spelen is dat allemaal in de vaart en volk opgestoten. Me, voelen die mensen dat zelf ook zo? Nou, dat is natuurlijk een relatief. Als je kijkt naar de hoeveelheid nieuwbouw die er is gebouwd in Stratford, ja, dan is er echt wel flink geïnvesteerd. Ja. En uh, het hele Olympisch dorp, wat opgebouwd is uit uh, gerecycled materialen en zo, wat eerst uh, oude gebouwen was. Natuurlijk is dat allemaal wel uh, goed en tof. Maar als je, als je kijkt echt naar de, naar, de, naar de mensen zelf, en als je hen spreekt, dan zeggen ze van ja, maar uh, dat is misschien één belofte die ze zijn nagekomen. Maar de andere beloftes, dat er meer geld beschikbaar zou zijn ja. voor sport, voor spel, voor faciliteiten. Ja. Dat is eigenlijk nooit waar. waar ja, en ze hebben daar echt een term aangeplakt: Inspire a generation. Ja. Dat klopt, ja. En dat is ja, helaas misschien uh, niet volledig uitgewerkt dan. Maar ik, ik denk nog steeds, Je kan wel zeggen van oh, het is helaas niet uitgewerkt. Maar ik denk dat je uh, juist misschien als een lokale kerk in je omgeving waar je, waar je zit... juist een verschil mag gaan maken om zo'n generatie alsnog te inspireren. Want we kennen natuurlijk al die beelden nog van, van een tijdje geleden met die, met die rellen ook hier in, in Londen. Leeft dat nog steeds, die onvrede, ook bij die jongeren met name? het nou, is echt nog maar een jaar geleden. Dus ja. Uh, ja, het leeft zeker nog wel bij jongeren. En ik heb zelf niet echt met, met die gasten gesproken... Die, uh, die echt die rellen veroorzaakten. maar dat waren vooral mensen die binnen zaten. En, en toen het eenmaal begon, allemaal de straat toekwamen. En, en uh, toen bleek het ineens een hele grote groep te zijn. Ja. Maar ik denk juist die mensen die thuis zitten... en achter de, ja, gewoon binnen blijven de hele dag... en eigenlijk allemaal geen zin hebben om iets te gaan doen. Ja, dus deze mensen, die zijn er nog steeds. En daarom vond de overheid in Engeland het ook verschrikkelijk belangrijk... dat er iets werd gedaan voor deze jongeren. Zodat ze niet de mogelijkheid hadden om... om maar ook te gaan nadenken over te gaan rellen. Nou zei je net al, jullie werken samen met, met kerken. Dat lijkt me toch ja. niet de eerste aangewezen organisatie om dit, om dit sport en spel onder de, onder de jeugd te brengen. Of zie ik dat helemaal verkeerd? Nou, goede vraag. Ik, ik, denk dat het, uh, uh, ik denk dat een kerk juist bestaat om, om een verschil te maken in, in zijn omgeving. Ik denk dat een kerk niet specifiek bestaat voor zijn, nou, zijn christenen of zo die samenkomen mm. daar. Maar, maar komen, is... komen die jongeren bijvoorbeeld daar ook wel? In Nederland zie je toch dat kerkbezoek sowieso terugloopt. Maar zeker jongeren niet altijd uh, even enthousiast zijn klopt, helaas is het, ja, vind ik helaas dan dat er misschien wat minder mensen, inderdaad, minder jongeren in zo'n kerk zitten. Maar ik denk juist dat als een kerk zich weer relevant maakt voor een, voor een wijk, door zich in te zetten voor de bloei van, van de community van de wijk. Ik denk dat ze daar juist uh, uitermate geschikt voor zijn. Hoe, en, hoe reageren die jongeren op jullie project? Nou, heel, heel divers. Um, als je daar met een balletje gaat sporten en, en, en echt een georganiseerde kliniek gaat organiseren, dan, dan is de eerste vraag die ze stellen: hoeveel moeten we betalen? Want alles kost geld tegenwoordig. Mm -hmm. En als je dan zegt van helemaal niks en je krijgt hier nog een koekje en een glas water... dan, dan ja, bloeien ze op en zeggen ze, oh wat vet, dit is echt heel tof als jullie dit doen. Ja. En dan, ja, wij zijn echt meer een sorry, faciliterende organisatie... die juist de kerken wil um, um, ja, in staat stellen om het zelf te gaan organiseren. Dus uh, um, ja, die kinderen vinden dat fantastisch. Zit er dus... nog een soort zendingsdrang achter van dat uh, iedereen die meekomt en denkt... nou, oh, die kerk is ook wel aardig, laat ik ook eens op een zondag naar binnen lopen? Of... Nou, dat is mooi meegenomen, ja. <laughs> ja, ik, ja. ik bedoel, ik, ik ga er geen geheim van maken dat wij graag zien dat, dat, dat, dat mensen een leven met Jezus hebben. Dat zeker, ja. Maar um, dat is niet onze, uh, misschien wel onze motivatie, maar niet ons eerste doel. We willen echt graag een relatie bouwen met die jongeren. En ze leren kennen en ze, en ze helpen en opbouwen in hun leven. Dat is echt ons, ons ja. eerste doel. Uh, wat natuurlijk aanspreekt is als, als daar uh, ja, iconen ook bij betrokken zijn. Hè? Voorbeelden waar, waar die uh, kids zich gaan kunnen spiegelen. Werken jullie samen met bekende sporters ook bijvoorbeeld? Nou ja, we hebben wel diverse sporters gehad. Uh, Tony Jarrett, dus een Engelse uh, wereldkampioen uh, van sprint geloof ik. Die heeft een, een, een tijdje samengewerkt met een van onze projecten in, in Brentwood. Net buiten Londen. Dus die heeft daar inderdaad ook zijn medewerking aan verleend. Um, maar echt Nederlandse atleten niet, want ja, we zitten nu in Engeland. Ja. Dus die mensen die kennen misschien, ja, Robin van Persie kennen ze wel, maar <laughs> dat is nou niet een Olympische atleet. <laughs> nee, nou, het zou wel aardig zijn als ik hier mee zou doen met zo'n projectje. Ja, en, zeker. en op zich, die voetballers van Nederland zelf, daar staan daar wel open voor. Want die, die hebben in Zuid-Afrika volgens mij ook wel wat gedaan. Ja. Die hebben zeker wat gedaan, ja. En ik geloof dat ze um, zelfs tijdens het EK ook bijvoorbeeld zo'n veldje hebben geadopteerd. Ja. Ja. ja. Ik heb helaas niet specifiek met, met hen er, erover gesproken. Maar, maar uh, jullie, jullie uh, geven clinics, dat is het. Ik bedoel niet dat dat uh, weinig is, maar zo uh, bestaat een dag voor jullie bestaat uit het geven van clinics. Ja, we organiseren meestal een hele week. En oh, dan ja. elke dag is er bijvoorbeeld smiddags een programma voor wat jongere kinderen van 6 tot 12 en s'avonds voor wat, wat, wat jeugd je meer ja. van uh, 18 plus, wat die dan toch pas wakker zijn. Um, maar uh, we beginnen meestal met een groepje clinics, gewoon wat, wat, wat, ook wat coaching in, uh, in hoe ze in het leven staan en, en wat ze doen. Dus we proberen door de sport en het spel echt ook in hun leven in te bouwen en hen op te bouwen van binnenuit. En daarna proberen we um, uh, gewoon lekker een, een, een spelletje met ze te spelen en vooral zorgen dat zij een leuke middag hebben. Want dat is het, dat is het belangrijkste, dat, dat zij echt een, uh, terug kunnen kijken op een toffe middag. Ja. En, um, Oh ja, we werken met een lokale kerk samen en, en we willen heel graag dat zij gaan zien hoe ze de wijk kunnen dienen. Dus, dus het kan beginnen met sport en spel, maar je kan doordat je die kinderen gaat leren kennen erachter komen dat sommige mensen problemen hebben met, met huiswerk of zo, of met, um, dat ze geen ouders thuis hebben ofzo en, en het moeilijk vinden om een uh, vaderfiguur of leiding in hun leven te accepteren. En op die manier kun je daar weer in springen om hen te inspireren op dat vlak. Want het krijgt dus wel ook een vervolg. Het is niet zo dat als de spelers straks voorbij zijn... en iedereen weer naar zijn eigen thuisstad teruggaat, in Nederland en met name... dat de boel hier weer op zijn gat ligt. Nee, dat is niet de bedoeling. Ik blijf ook inderdaad nog een jaar wonen hier zo. Om echt de, de kerk te bemoedigen om zeg maar door te gaan met wat zij, we zijn begonnen. En dat is echt onze insteek. Dat, dat het niet een eenmalige activiteit is, want dat is wel leuk... Maar dan doen we precies hetzelfde als de Olympische Spelen. Dat is een event. Hmm. En als het voorbij is, dan uh, pakken we ons bultje in om het zomaar te zeggen. En gaan we weer weg. Ja. En, en daarom... het spreekt het zich ook al rond? Uh, dat die kerk waar jullie bij betrokken zijn... dat de anderen zich uh, al melden van uh, kom bij ons ook eens langs? Of? Ja, we hebben uh, de deze zomer samengewerkt met twaalf kerken in Londen. Dus dat is niet één, maar twaalf. We hadden zes teams die per week bij één kerk aangesloten zaten. We hebben twee weken daar uh, mee bezig geweest. Dus... Ja, het, het, ja de mensen zijn echt geïnteresseerd erin. En uh, mensen willen er echt ook mee door. Misschien niet iedereen, want dat vraagt wel wat van, van organisatie en zo, van een kerk. Maar uh, de meeste mensen wel. Die zijn en zeer hoe vinden die Nederlandse jongeren die, die hier hebben gewerkt, die hier bezig zijn nu? Nou, die, die waren echt uh, ja, super enthousiast. Ja. Om, uh, om, om hier bezig te zijn en echt, echt gewoon hun leven te delen met, met die jonge gasten. En de meeste mensen hebben echt gewoon een passie ook voor, voor, voor, uh, voor jongeren. En daarom doen ze mee aan onze projecten. En voor hen is het gewoon een soort investering um, in de jongeren zelf. Maar ook een investering in hun eigen leven. Want we trainen eerst deze jongeren zelf. Um, onze eigen jongeren trainen we eerst een week lang um, hoe ze sport kunnen gebruiken. En hoe ze relaties kunnen leggen door middel van sport. En hoe ze mensen echt kunnen be bemoedigen. Dus voor hen is het een investering in Londen. En een investering in hun eigen leven om um, hiermee door te gaan. Ja, nou mooi. Ja, vond ik ook. Zie, zie je zelf nog iets van de spelen of niet? Uh, ik heb uh, helaas geen tickets gehad nog. Maar ik heb wel eventjes uh, Marianne vol zien winnen. Um, de laatste mijl ben ik even wezen kijken. Dat kon je gelukkig zien. En ja, ik woon zo dicht bij het dorp dat ik er eigenlijk elke dag wel langskom. Ja. Dus uh, ik zie er wel genoeg van. Maar... Nou, hartelijk dank dat je uh, wilde vertellen over dit uh, mooie project. Ja, graag gedaan. Dankjewel, Michiel Keits. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.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 It ain't no good to come. Zo kan je, je toekomstige schoonmoeder ook proberen te imponeren. Gewoon een liedje zingen. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Pieter Noen, samen met Hermits Hermit. Ja. Ja, zullen we weer gaan klagen, Tom? Nou ja, ik vond het wel een mooi advies van Jurgen. <laughs> dat, dat brengt op een idee. Maar we kunnen nog steeds klagen. Het is lekker weer hier in Nederland. Ook lekker weer 0800 101. Maar nee, het blijft vrij vrolijk gebeld worden met klachten. Vragen, losse dingen op. Komt allemaal helemaal goed. Zijn er mensen ook echt boos? Of valt dat mee? Valt mee, maar soms wel. Soms wel. Soms zeggen mensen bijvoorbeeld dat ze het moeten betalen als ze worden doorverbonden naar Londen, is niet waar, maar dan hebben ze het idee dat hun telefoonrekening te hoog geworden is, doordat ze de bij gebeld hebben. Dus zo <lacht> zie je, er kunnen allerlei nieuwe problemen ontstaan. 0800, maar we lossen ze ook allemaal <lacht> op natuurlijk. 0800-1101. Nu bellen, hij gaat naar het terras hier rechts van ons, in de zon, dit keer in Londen en uh, dan is het zo tegen half zes ook op de radio te horen. Kijk ik nu al naar uit.